goed voor elkaar te krijgen. Maar in het zuiden en met name het zuidoosten van Friesland... daar zijn forse problemen. We hebben te maken met een kwaliteit ijs... waar we geen mensen overheen kunnen laten gaan... en waar het echt niet goed is. Gisteravond hebben de 22 rajonhoofden vergaderd... over de ijskonditie van de route. Vooral de sneeuw van vrijdag heeft voor problemen gezorgd. De sluiting van NETCAR in Born komt voor vakbond de Unie niet als een verrassing. Vanochtend werd bekend dat Mitsubishi na dit jaar stopt met de productie van auto's in Nederland. Volgens de Unie moet nu snel worden gekeken naar alternatieven en zijn er serieuze kandidaten. De vakbonden zetten in op behoud van werkgelegenheid voor de 1500 personeelsleden van NETCAR. Die leven al jaren in onzekerheid en willen snel weten waar ze aan toe zijn, zegt de Unie. De medewerkers worden later vanochtend ingelicht. De Syrische stad Homs wordt opnieuw onder vuur genomen door troepen van het regeringsleger. Volgens de Syrische Nationale Raad zijn tot nu toe zeker 50 mensen gedood. De Arabische tv-zender Al-Arabia spreekt van 22 doden. Er is een onbekend aantal gewonden. Op beelden van Arabische media zijn explosies en rokende gebouwen te zien. Het leger zou bij deze aanval voor het eerst helikopters hebben ingezet. De oppositie zegt dat het leger het onder meer heeft gemunt op een veldhospitaal. De sluis bij Eefde is weer open voor de scheepvaart. 42 schepen die al weken vastliggen voor de sluis in het Twentekanaal kunnen er doorheen. Ruim een maand geleden kwam de sluisduur door nog onbekende oorzaak naar beneden. De Rijkswaterstaat heeft als noodoplossing een hijskraan neergezet... die de 90 ton zware sluisduur op en neer takelt. De eerste periode na het ongeval moest dus alles opgeruimd worden. Moest alles, de onderzoeken moesten worden gedaan. En daarna zijn we meteen begonnen met het opbouwen van deze noodsituatie. Het is gigantisch wat je ziet, het is 28 meter hoge stellage. Bovenin zitten trouwens continu twee mensen die ervoor zorgen als de deur omhoog is dat er een borging komt, zodat alles veilig is. De economische schade door de stremming in het Twentekanaal loopt in de miljoenen. De schippers die vastzaten, krijgen een schadevergoeding. Nou, Dan het weer nog zonnige periode met wat hoge bewolking. Het blijft droog en het wordt min 3 graden in Zeeland tot min 6 in Groningen. Tegen de avond in het noordwesten toenemende bewolking en komende nacht mogelijk een beetje sneeuw. De komende dagen blijft het koud winterweer. Aan BB Verkeersinformatie, de files lossen moeizaam op. Er staat bij elkaar nog 67 kilometer. De A2, Eindhoven richting Maastricht, is nog dicht tussen Nederweert en Kelpen-Oder. Heeft te maken met een aanrijding eerder vanochtend. Tussen Weert-Noord en Nederweert staat nu 4 kilometer. Verkeer richting Maastricht kan het beste omrijden vanaf knooppunt Heide via Venlo... over de A67 en de A73. Een lange file ook nog op de A10, de Ring Amsterdam tussen alvet Volendam en knooppunt Watergraafsmeer, 8 kilometer. Op het knooppunt Watergraafsmeer is de verbindingsweg naar de A1... richting Amersfoort dicht vanwege de gladheid. Ook nog reden stilstaan op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Nieuwebrug en Knopend Oude Rijn over 12 kilometer. Er was een aanreding op de A44-Wassenaar richting Amsterdam. Tussen Afrit Noordwijker Houten, en Knopend Burgerveen nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij.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 Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Particuliere beveiligers moeten worden gescreend en geregistreerd, vindt de SP. Erik Hulzenbos heeft de schaatsen al uit het vet. Steeds meer Nederlanders geven zich over aan de scalpel van de plastisch chirurg. Ik vind dat de spanning er al een heel stuk vanaf is. Want ik heb natuurlijk best wel veel volume erin gestopt. Maar het, is, uh, het voelt heel soepel en het voelt goed. En het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Cairo. Goedemorgen Nederland. Bewapende beveiligingsmensen moeten geregistreerd en gescreend worden, bepleit Tweede Kamerlid Harry van Bommel van de SP. Het onderzoek van Cairo Reporter International blijkt dat Nederlandse be beveiligingsbedrijven die actief zijn in het buitenland kunnen opereren zonder vergunning. Harry van Bommel, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkeman. In die uitzending van afgelopen vrijdag van Cairo Reporter dus, daar zagen we twee beveiligingsbedrijven die ook door de Nederlandse overheid worden ingehuurd. En die hoeven dus geen vergunning te hebben en worden dus niet gescreend. Dat is juist. Hoe kan dat, dat? Dat komt omdat zij in het buitenland opereren. Zij zijn in Nederland gevestigd. Uh, u spreekt steeds over particuliere beveiligers. Maar het gaat eigenlijk over private militaire ondernemingen. Die huurlingen uitsturen. Die in het buitenland uh, militaire taken verrichten. Ja, en dat mag zomaar? Dat mag zomaar omdat uh, zij in Nederland gevestigd zijn. En zij vallen met hun activiteiten onder de wet in het land waar zij opereren. Uh, en dat zijn hele andere wetten dan wij in Nederland hebben. Uh, dus uh, er is helemaal geen zicht op hoeveel bedrijven er zijn. In de uitzending zei Rob de Wijk, professor Rob de Wijk... dat er zo'n twintig zijn in Nederland. Het kunnen er veel meer zijn. Wat ze pre precies doen, weet niemand. En wie daar precies werkt, weet ook niemand. Uh, uit de uitzending bleek overigens ook dat daar ook mensen werken... met criminele antecedenten. Dat is dus iets om je zorgen over te maken. Ja, maar ik dacht dat de Nederlandse overheid... Uh, het, het gebruik van geweld was voorbehouden en uh, niet uh, particulieren. Dat klopt. Uh, overigens ook in Nederland zijn uh, wel beveiliging beveiligingsbedrijven actief, maar dat zijn geen mensen, zijn geen vechtjassen die zwaar gewapend uh, opereren. Dat zijn bijvoorbeeld beveiligers die winkels beveiligen en andere uh, industrieterreinen. Dat mag allemaal. Dat zijn vergunde bedrijven. Maar als ze in het buitenland opereren en dat zwaar bewapend doen en daar militaire taken uitvoeren, dan is die vergunning op dit moment niet nodig en registratie en screening ook niet. En dat moet veranderen wat de aspect betreft. Ja. Uit diezelfde uitzending van reporter International bleek dat de directeur van uh, een van die beveiligingsbedrijven die daar uh, aan bod kwamen, Skep, uh, Spec op, zei dat, en dat die directeur een strafblad heeft. Hoe kan iemand met uh, zo'n beveiligingstaak, ingehuurd dus voor oorlogshandelingen, een uh, strafblad hebben en ook nog door de overheid worden ingehuurd. Ja, dat vind ik een buitengewoon uh, bizarre aangelegenheid. Uh, uit de uitzending bleek dat de man de wet wapens en munitie heeft overtreden. Ja. Um, dat betekent ofwel wapengebruik, ofwel wapenbezit, wat in Nederland niet is geoorloofd zonder vergunning. Uh, dat zo iemand ingehuurd kan worden met zijn bedrijf door de Nederlandse overheid is natuurlijk uh, te zot voor woorden. Uh, ik denk dat uh, de minister die daar uh, verantwoordelijk voor is, uh, justitie vermoedelijk, dat hij zich ook wel eens achter zijn oren krapt. Ik heb natuurlijk meteen Kamervragen gesteld om precies die zaak opgehelderd te krijgen. Maar meer algemeen vind ik dat bedrijven, ook wanneer zij in het buitenland opereren, wanneer in Nederland gevestigd, dat zij uh, geregistreerd moeten worden. Dat het personeel wat daar werkzaam is, gescreend moet worden, zodat dit soort zaken niet voor kan komen. Ja. En verder vind ik dat al het opereren wat in het buitenland gebeurt, waarbij geweld wordt gebruikt, dat daar een gewoon geweldsrapportage van gemaakt moet worden. Dat gebeurt ook bij de Nederlandse krijgsmacht, wanneer er ge geweld wordt gebruikt. Ja. Gebeurt ook bij de Nederlandse politie, wanneer die in het, het eigen land optreedt en geweld ja. gebruikt. En dit zijn dus, voor de duidelijkheid, dit zijn van die jongens die uh, naar uh, kopverdijschepen worden gestuurd om de piraten van het lijf te houden of die elders ingezet worden zoals bijvoorbeeld het Amerikaanse bedrijf Blackwater in Irak, dat is misschien wel het bekendste voorbeeld sommige mensen noemen het ook wel huurlingen ja, het, het zijn in feite ook huurlingen het zijn vaak oud-militairen bij dat ene bedrijf wat in de uitzending werd getoond was dat ook een voorwaarde dat mensen in het leger hebben moeten gezeten dat ze ook op missie moeten zijn geweest dus getraind zijn in het gebruik van wapens, wanneer daar geen controle op is, op wat deze mensen precies doen in het buitenland, dan moet je je ernstig zorgen maken. Ja. Ook wanneer de overheid deze mensen inhuurt voor beveiligingstaken. Ja. Want wanneer zij in hun taakuitoefening um, oorlogsmisdrijven begaan of andere zaken doen die niet kunnen, zoals ook bleek bij Blackwater in Irak, ja dan is de Nederlandse overheid uh, tot op zekere hoogte ook nog aansprakelijk, want dat is de opdrachtgever. Juist. Met andere woorden, we moeten weten wat die mensen doen, waar ze vandaan komen en waar ze worden uh, ingezet. Dat is precies wat, uh, wat we moeten weten en dat kan alleen wanneer dat hier in eigen huis in Nederland begint met registratie en screening, maar ook hun een taak in het buitenland. Dat moet goed worden geregistreerd wanneer daar geweld wordt ingezet. Dus u wilt een nieuwe wet? Als daar wetswijziging voor nodig is, ik denk dat het uitbreiding is van bestaande wetgeving. Want Nederlandse bedrijven die in Nederland opereren worden al gescreend en worden al geregistreerd. Ik denk dat dat uitgebreid moet worden. We praten over een nieuwe, uh, nieuwe industrie zou je kunnen zeggen, een veiligheidsindustrie. Uh, in Amerika heb je er vele duizenden van die zo werken. In Nederland is het opkomend. Laten we nu aan het begin van, uh, van de groei van dit soort uh, activiteiten zorgen voor goede wetgeving. Zodat ja. er geen criminelen in dienst worden genomen van de overheid. En als zo'n bedrijf nou zegt, nou ja goed dan gaan we gewoon lekker naar België, of dan gaan we ergens in een ander land zitten... of in Afrika, waar de controle minder streng is? Dat kan, uh, maar laat Nederland dan maar gidsland zijn. Uh, ik ben ervan overtuigd dat uh, ook in andere Europese landen... daar snel wetgeving voor zal komen. Want uh, het is wachten op incidenten, het is wachten op overtredingen... of mogelijk zelfs uh, oorlogsmisdrijven, zoals ze ook door Blackwater zijn gepleegd. Dan moet je ook uh, die bedrijven daarop kunnen aanspreken. Dat kan nu nog niet, en dat is, wel, uh, dat is buitengewoon onwenselijk. Dus we moeten snel dat gat in de wet dichten. Goed, onderste steen boven en voortaan in volle uh, transparantie opereren. Zo is het. We hebben staatssecretaris van uh, Veiligheid en Justitie Fred Teven om een reactie gevraagd. Maar hij was niet in de gelegenheid om te reageren, zoals dat heet. Dus dat zal hij ongetwijfeld wel doen op uw Kamervragen, want daartoe is hij verplicht. Dat is ook waar, daar gaan we vanuit. uit. van Bommel, Kamerlid voor de SP. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Dus wat we eerst gaan doen is de huid verwijderen.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 Een kwart van de Nederlandse bevolking dames en heren, overweegt een cosmetische ingreep... zoals een ooglidcorrectie, een borstvergroting of het wegzuigen van vet. Deel 1 van de schoonheidsprijs, gemaakt door Roy Hickens. Ik vind dat de spanning er al een heel stuk vanaf is. Want ik heb natuurlijk best wel veel volume erin gestopt. Maar het, is, uh, het voelt heel soepel en het voelt goed. Als ik zo kijk, is de symmetrie ook heel goed. We hebben natuurlijk rekening gehouden dat de borsten een klein beetje anders zijn, links en rechts. Ja. Ik vind het heel mooi, eigenlijk. Hebben we de, de, de, spiegel, de grote spiegel? Zal ik die even pakken? Nieuwe borsten, ooglidcorrecties en liposuctie. Steeds meer ontevreden Nederlanders geven zich over aan de scalpel van de cosmetisch chirurg. De dalende prijzen helpen de consument over de laatste hobbel heen. Door de enorme concurrentie is de prijs van een borstvergroting... in korte tijd gedaald van 15.000 naar 3.000 euro. In enquêtes geeft een kwart van de volwassenen aan... wel iets aan het uiterlijk te willen veranderen. Iets meer vrouwen dan mannen. Ik doe al een paar jaar Botox, zeg maar... om een klein beetje tegen te gaan de veroudering. Maar niet te veel, absoluut niet te veel. want Dat vind ik verschrikkelijk. En heeft u, heeft u alleen botoxbehandelingen uh, ondergaan? Uh, nou, ik, dat, tot voor kort wel. En uh, de vorige keer heb ik me over laten halen om een heel klein beetje hier te laten doen. Maar dat, dat, dat... En hier, u wijst eventjes naar uw lip. Lippen. Ja. ja, die zijn iets verbreed. Hebben we het nu nog vooral over gezicht en, en de rest van uw lichaam? Heeft u daar nog iets laten veranderen? Ja, ook nog erg. Hè? Ja. <laughs> uh, um, ik heb toen ik 19 was een uh, borstverkleining gehad. Toen zeg maar, is mijn uh, de borsten van E naar C gehaald. En uh, toen na mijn kinderen had ik bijna niks meer over. En toen heb ik het weer iets in laten zetten tot de originele C waar ik het op mijn 19 heb laten maken. De totale vraag naar cosmetische operaties is aan het stijgen. Merken ze bij de website IetsjeMooier.nl. Het is een grote markt. Hij is ook heel sterk groeiend. Zowel aan de vraagkant, dus de, de consumentenkant, als aan de uh, aanbodkant. Er zijn natuurlijk ook heel veel nieuwe klinieken die uh, dagelijks het, uh, het daglicht uh, zien. Ik denk dat de acceptatie veel groter is dan een aantal jaren geleden... om iets aan je uiterlijk te laten veranderen. En grofweg zijn er twee groepen. De mensen die zeggen, ik ben ergens ontevreden over... want dat klopt niet in mijn uiterlijk. Die acceptatie is al vrij groot. Maar er is een enorm groeiende markt van mannen en vrouwen... die eigenlijk iets aan de natuurlijke veroudering uh, willen doen. Of eigenlijk tegen de natuurlijke veroudering iets, uh, iets willen doen. En die, groep, die groeit ook enorm. Nou, ik uh, heb een...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 In de praktijk van Diana Gabriels merken ze ook nog niets van de economische crisis. Ik merk ondanks de recessie dat we eigenlijk elke maand meer klanten in onze praktijk hebben. Ik denk, maar dat is mijn invulling, ik denk dat als jij een slechte tijd in je leven hebt... dus bijvoorbeeld geen job of um, stress op je werk of stress in de economie of stress, stress, stress in je omgeving... dat op het moment jij jezelf beter voelt, dus goed voelt, je kijkt ze morgens in de spiegel en je denkt... oh, oké, okay, dan kun je het leven een stuk beter aan. Cosmetische ingrepen worden bijna nooit vergoed. Borstverkleiningen en neuscorrecties worden meestal wel betaald door de verzekeraar. Dit zijn veelal operaties met een medische noodzaak waarover de zorgverzekeraar beslist. Borstvergrotingen zijn vrijwel altijd onverzekerd. Net zoals liposuctie en facelifts. Jeroen Stevens is plastisch chirurg van de Bergman Kliniek. Een kliniek met een jaaromzet van 52 miljoen euro. Dus je zou kunnen zeggen, schoonheid wordt niet alleen door God gegeven. Nou, daar begin je mee. Maar als het dan uiteindelijk door de tand des tijds toch wat verandert... dan kunnen wij een bescheiden bijdrage leveren om het weer terug te geven. Opereert u ook veel mannen? Ik opereer verhoudingsgewijs behoorlijk veel mannen. Wat zou u aan mij willen veranderen? Nou, ik ga er even bij staan. Spaar me niet. Uh, oh, nou... Uh... Laten we samen even voor de spiegel staan. Dat werkt het beste. Ik, ik, ik heb wel eens een, een, een paar keer bij, bij vergelijkbare vragen gerefereerd naar de gulden snede. Misschien hebben je we er wel eens van gehoord. Maar dat is de meest ideale lijn hè? die je vaak in de natuur terug ziet komen als, als iets nagenoeg perfect is. En dan ben je al rijkelijk bedeeld door de natuur. Dan zie je er behoorlijk goed uit. Als je al iets zou willen veranderen, zou ik alleen maar denken dat wat goed is accentueren. En dat wat wat minder goed is camoufleren. Dus dat betekent... Ietsje van de eerste lijntjes bij je mondhoek. Ietsje van de, omdat je vrij slank en droog bent. Ietsje van de ingevallen wangen. Een klein beetje meer volume bijgeven is een optie. Ik spaar je niet, maar aan jou zou ik niks willen veranderen. Als jij tegen mij zegt van, uh, wat zou jij doen als je mij was? Ik ben ontevreden, ik vind dat ik er niet goed uitzie. Dus nogmaals, ik zou nou ook niks aan jou willen veranderen. Dan zou ik zeggen, een beetje botox en meer niet doen. En waar moet die botox komen dan? Boven je frons, boven je wenkbrauw. Wil je het proberen? Nee, nee, nee. nee. Maar, maar boven mijn front. Ik wil het wel even. Ik zit hier in de spiegel te kijken. Kom er even, even naast ja, maar wat, is, wat is je leeftijd? Wat is je leeftijd? Ik ben uh, 34. Kijk, je ziet er goed uit. Maar als jij zegt, ik wil er gewoon altijd goed uit blijven zien... dan zou ik dat tussen je wenkbrauwen een heel klein beetje boter. Klein sneetje inderdaad. Klein sneetje, een fronsje, zeg maar. Wij noemen dat de frons. En een heel klein beetje op je voorhoofd. Dat het niet altijd veilig is, bleek onlangs nog. Toen er grote commotie ontstond over PIP-borstimplantaten. Dat waren stekende pijnen, um, trekkende pijnen. Uh, compleet, ja, het, het overviel je, het verraste je... Dat hoort u morgen in de Schoonheidsprijs. Gemaakt door Roy Herkens. Ben benieuwd hoe we hem vrijdag weer terugkrijgen aan het einde van deze serie. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedenborgennederland.nl Straks Erik Hulzenbos heeft de schaatsen al uit het vet, maar moet nog even wachten. Eerst nu het een tumeur van Henk Westbroek. McDonald's, McDonald's, Kentucky Fried Chicken in de Pizza Hut. Als mijn vader me op zaterdagmiddag zakgeld gaf, zette ik het onmiddellijk op een lopen. Pas na tien minuten keihard rennen kwam ik bij de dichtstbijzijnde sneekbar... waar ik een patatje met aanschafte. De calorieën die ik daarmee binnenkreeg had ik door het holle al opgesoupeerd... voordat het eerste patatje mijn mond ingleed. En of ik toen slank was. Als ik me tegenwoordig op de voorgeschreven tijd op Schiphol meld... mag ik er een uur over doen om in alle rust naar Gate B61 te slenteren... en op de route naar dat vertrekpunt passeer ik zo'n 40 uitgiftepunten... van gebak, broodjes, hamburger, blinis met zure room en kaviaar... garnalen, vlees en groentekroketten. Nou ja, het aanbod is overweldigend. En in alle gevallen smakelijker dan het hondenvoer dat op vliegtuigen geserveerd wordt... als je geen eerste klas kaartje hebt kunnen betalen. Ja, sinds ik wat vaker vlieg ben ik inderdaad ietsje molliger geworden. Tot voor kort mocht ik in de bus geen meegenomen etenswaren nuttigen. Binnenkort wordt me de mogelijkheid gegeven om ook in de bus... de in die bus verkochte marsen, bounties en gezondheidsrepen... aan te schaffen en weg te kouwen. Je kunt kortom nergens een stap meer verzetten... of je worden vaak heerlijk geurende etenswaren verleid om tot een impulsaankoop over te gaan. De uitbaters van die voederplekken hebben bij de overheid... een vergunning moeten aanvragen... en van die overheid de noodzakelijke vergunning gekregen... om hun etenswaren te mogen verkopen. Het is daarom opmerkelijk dat diezelfde overheid... uit naam van de volksgezondheid en het schoonheidsideaal... Gaat jammeren als mensen precies dat gaan doen wat die overheid goedgekeurd en afgestempeld heeft. Schranzen. Het wordt nog ietsje smakelozer als dikkertjes wordt voorgehouden dat het in essentie hun eigen gebrek aan karaktervastheid is waardoor ze bovenmatig buikvet krijgen. Alsof in het een vos die in een kippenren wordt gesmeten kwalen kan nemen dat hij toehapt. Henk Westbroek, morgen het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Met een nummer dat voor het eerst werd uitgebracht in 1943 door Sir Lancelot. Later bekender geworden door Lance Percival en ook Peter Tosh zong het met zijn Wailers. Shame and Scandal in the Family. Misschien gaat Erik Hulselbos hem ook wel zingen als hij de Elfstedentocht gaat rijden. Mocht hij nog doorgaan, Erik, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Is dit iets wat op jouw repertoire staat? Uh, nou, ik was er even nu bij, want ik zit oh. er met een volle zand achter de internet te kijken. Ja, want je hebt de persconferentie van de voorzitter van de Vereniging Friese Elsteden gevolgd vandaag. Het ijs in het zuiden en zuidoosten van Friesland is nog te onbetrouwbaar om de tocht nu al binnen een paar dagen te kunnen houden. En dus gaan ze woensdag weer praten. Hoe heb jij naar die persconferentie gekeken? Ja, goed, weer ik heb vanaf vanmorgen een kwart over de telefoon. En zelfs onder de persconferentie gingen mensen mij me naar Bel. Ja, de wereld is helemaal een uh, reberoe. <laughs> maar ik heb ernaar gekeken op een, uh, ja, uh, ja, gewoon... Ik, ik, ik had ook niet anders verwacht Ik wist gewoon dat het de Friesland op sommige delen nog... 4, uh, 5 ja, uh, centimeter dik ijs ligt met sneeuw erop. Dus daar kan je niet zoveel beginnen. Nee. Dus dan moet er sowieso een week nog echt wel flinke vast komen. Ja. En, uh, maar goed, ze doen er alles aan. En uh, ja, ik vind dat ze het heel goed ge gebracht hebben. Ja. Uh, zie je het ervan komen eigenlijk? Ik je zit dicht bij het vuur. Ja, hij gaat door ja ja, volgende week een keer. Volgende week? Ja, dat denk ik wel gewoon vanuit gaan. Maar jullie eigen Piet Paulusma daar in Friesland, die zegt toch dat het minder hard gaat vriezen? Heb ik begrepen? Ja, maar god, de komende week gaat het toch echt nog wel flink vriezen, hoor. Dus eh, het, kan, het kan ook heel hard gaan. Ik weet nog wel van de Elfsteed op 1997. Ja. Toen leek het er uh, Oudjaarsdag ook helemaal nog niet op. Dus toen ben ik gewoon smiddels naar café gegaan. En s'avonds ook nog de kroeg, heen. <lacht> en dus, en door, op 1 januari toen zeiden ze, ik ga het aan. Ik denk, maar zo'n zo En toen op 4 januari hadden we de, de toch Dus het kan heel onverwacht. Je weet nooit, zo'n die vertelt natuurlijk dingen. Maar die, die kunnen nog in één keer omslaan. Het is net weer, hè. Ze kunnen in één keer zeggen, jongens, het gaat door. Klein. Ja. Jij werd de tweede hè, bij die steden toch van 97. Um, hoe, hoeveel dagen heb je dan nodig? De, nee, laat ik het anders vragen. Uh, hoeveel komt, vriest dat ijs aan in één nacht met een temperatuur van tussen de min 10 en de min 12? Ja, dat is, heel, dat is, heel vers, dat is toch verschillend, denk ik. Het, het, het hangt er natuurlijk vanaf van uh, uh, lichte sneeuw op. Ah, daar hebben we er weer één. Ja, het is een indoor gebel, ja. Mag je even nog één bij doen. <laughs> het, het, ligt, het ligt er natuurlijk aan. Uh, is er, uh, ligt er sneeuw op? Ja. En uh, ja, stroomt het water nog ergens? En, maar goed. Als je normaal gesproken uh, uh, met min 10, dan moet er wel een centimeter bij komen, denk. Juist. Dus, dus als je dan uh, daar 10 nachten van neemt, dan heb je 10 centimeter. Ja. En misschien 15. Daar hangt het een beetje vanaf van waar het ligt. Ja. En we hebben nog 7, 8 nodig, hè, ongeveer. Dus, dus, ja, nog, dus ja, nog een je, je, hebt, je hebt ook heel veel delen. Daar ligt toch een beetje... Ja, waar heel veel bomen in zo staan. Dat is toch ook vaak iets minder koud. Ja. ja even heel veel factoren ik daar af. Goed, nee. en je moet één rondje hebben voor 200 kilometer, hè. Dus het is, het is ook niet... niet, niet... Er hoeft maar één stuk tussen te zitten van twee kilometer waar het niet wil. Ja, dan gaat het niet door. Nee, exact. Nou zag ik je laatst bij de Wereldrijd Door... Uh, toen je ook uh, herinneringen ophaalde aan jouw uh, tweede plaats in 97. Maar ook uh, hield je daar een pleidooi dat je meer mee ging schaatsen... maar als toerrijder, omdat je wilde genieten... en omdat je dan onderweg kon stoppen om te gaan zingen. In iedere plek, een half uurtje. Ben je dat ja, echt dat nog steeds bedoeling. van plan? Ja, ik woon in, uh, in elke plaats en vier die optreden. er zitten zoveel stukken voor mensen daar. En dat uh, lijkt me helemaal geweldig om dat te doen. Ja, en gaat het nog steeds door als het doorgaat? Ja, ik moet het nog helemaal organiseren. Dus ik moet eens een beetje aan belmen als het allemaal haalbaar ja. is. Ja, nou, ja, ja dan dat moet je wel uh, snel zijn, ja, want als het binnen een week van start gaat, wat jij denkt. Ja, maar die geluidsmensen en zo, die ken ik allemaal heel goed. En die doen dat. We gaan dat gewoon doen. Ja, nou ja, er staat overal een wijde orkest ook, hè? Ja, precies. Ja, meneer, dan wil ik echt even een uh, mini-concertje geven overal. Ja? Ja, niet, niet zomaar even wat, maar echt even serieus. Ben je nog op een uh, bijzondere manier aan het voorbereiden, behalve dan weer naar de koe gaan zoals de vorige keer? <laughs> nou nee, ja, dat was geen voorbereiding hoor, maar dat was zo. Gewoon... ja goed, uh, uh, nee, Kijk, ik, ik, ik ben twee jaar geleden gestopt met wedstrijdgaas en ik train eigenlijk helemaal niet meer. Nee. Heel af en toe, dan ik nog een stukje doorrijden en nog hard maar dat is echt zeldzaam. Dus ik denk dat het wel lastig wordt. Ja. Maar goed, schaasen kan ik op zich wel. Dus dat is wel een voordeel. Er zijn nog genoeg, <laughs> die zijn wel goed in conditie... maar die kunnen niet schaasen. Nee, die komen er ook. Nee, dat is zo. Nou ja, goed. Uh, nog een week, dan denk je dat het uh, van start gaat daar. En ook oh, nog één ding trouwens. Sven Kramer, daar is een enorme uh, discussie over. Hij mag van uh, de directie van de TVM-ploeg... eigenlijk niet aan die Elfstedentocht meedoen. Hij, uh, want hij moet naar het WK. Uh, en hij moet daar ook weer heel goed rijden op de 10 kilometer. Uh, vind je dat te begrijpen eigenlijk? Ja, God. ik bedoel, uh, Sven Kramer die moet gewoon lekker de toertocht meedoen. Want in de wedstrijd heeft hij echt niks te zoeken. dat is een hele andere sport gewoon. Ja. Dus uh, als ik hem maar zou gewoon proberen, weer, ja, ja dan moet hij ook zelf weten. Ik weet het niet. Kijk, Elstendag is hij natuurlijk wel uniek. Maar uh, ja, hij, hij komt natuurlijk een beetje uit, uit de rotperiode. En ja. uh, hij, hij, hij kan nou natuurlijk wel weer een kampioen worden, waarschijnlijk. Dus uh, ja, ik weet het niet. Als, waar, waar hij voor kiest, ik weet het niet. Maar je moet zelf weten. Als hij zegt van ik wil naar Elstendag rijden, ja, dan moet hij meedoen. Ja. Okay. Maar ik ja, de CVM. Ik zou niet teveel over sponsor doen. Nee. Misschien kan hij in jouw kielzorg mee als je als toerijder meegaat. Hij heeft al gezegd dat hij als wedstrijdrijder dan van start zou willen gaan. Maar jij zegt hij heeft die niks te zoeken. In ieder geval, nog een paar dagen, zeg jij. Een weekje. En dan komt hij er, de Elfstedentocht. Ik ga er vanuit. En dan kunnen we allemaal naar je kijken als je staat te zingen. Ja, oké. Okay. Tussen gaat ze door. Okay. Ik dank je wel. Hoi, hoi. Einde van deze uitzending, want het is bijna half elf. Meer informatie vindt u op kro.nl. En zometeen na uh, het nieuws van half elf... met meer nieuws over die uh, Friese Elfstedentocht van Jan van der Putten. Kunt u luisteren naar Premrada Kijsjoen... die ergens met afgevoeren benen in een bus zit, denk ik. <laughs> nee hoor Sven. Trouwens één opmerking. Sven, uh, als, als ik weet zeker dat als Sven Kramer hem gaat rijden... de lst tocht wint hij Hij is echt de beste schaatser aller tijden. En hij schaatst iedereen aan, aan gort, denk ik wel. Dus ik hoop echt dat hij gaat rijden. wereldkampioen kan hij ieder jaar worden. Maar één keer in de, één keer in de mensenheugenis ga je dan de lst tocht winnen. We gaan het hebben over goud, Sven. Want uh, de Nederlandse staat bezit ongeveer 670.000 kilo aan goud. En met goud kan je niets doen. Terwijl we hier een tekort hebben van 400 miljoen. Hebben we ongeveer der, uh, 30 miljard euro aan goud. Dus ik wil alle goud van Nederland gaan verkopen. En daarover ga ik praten met het blijkt dat we samen hebben gestudeerd op de Vrije Universiteit Helmer-Hogevorst. En met Paul Tang. U weet het wel, oud Tweede Kamerlid, econoom. En dan gaan we kijken of het ons slim is om ons goud massaal te verkopen. Maar dat doen we allemaal nadat Jan van de Putten. met het Burgondisch stemgeluid u het laatste nieuws heeft gegeven. Radio 1. Het NOS-journaal. Het ijs in het zuiden van Friesland is nog te slecht om nu al een Elfstedentocht te organiseren. Onder meer bij Stavoren en Luts zijn nog grote problemen. Dat heeft de vereniging de Friese Elfsteden gezegd op een persconferentie. Vooral de sneeuw van vrijdag heeft grote problemen veroorzaakt. In Utrecht is een deel van een ROC blank komen te staan door een gesprongen waterleiding. Een conciërge ontdekte het lek toen hij de school wilde openen. Twee verdiepingen van een vleugel staan onder water. De paar duizend leerlingen hebben vandaag in elk geval vrijgekregen. In een vaart in uh, nieuw, langs een vaart in Nieuweroord in Drenthe is een jongen van ongeveer 17 uh, dood gevonden. Vermoedelijk is hij het slachtoffer van een ongeluk met vuurwerk of een explosief. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt het huis van de jongen. Een aantal buren is geëvacueerd. En de sluiting van Netcar in Born komt voor vakbond de Unie niet als een verrassing. Vanochtend werd bekend dat Mitsubishi na dit jaar stopt met de productie van auto's in Nederland. De vakbonden zetten in op behoud van werkgelegenheid voor de 1500 personeelsleden van Netcar. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met goed nieuws. De A2 Eindhoven richting Maastricht is weer vrij bij Kelpen-Oler. De weg was een aantal uren dicht na een aanrijding. Bij elkaar zat er nog 40 kilometer file... Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat tussen Nieuwegein-Zuid en knopen de Oude Rijn 6 kilometer. Tussen Nieuwegein en Oude Rijn zijn twee rijstroken dicht. Dat heeft te maken met een gestrande auto. Op de A10 de ring Amsterdam tussen Afwit-Volendam en knopen het Watergasmeer 8 kilometer. Bij Watergasmeer is de verbindingsweg naar de A1 richting Amersfoort dicht. Het verkeer kan het beste omrijden via de westkant van de Amsterdam via de Koentenol. Een lange file ook nog op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Knopend Oudereen 12 kilometer. Er was een aanreding op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Tussen Knopend Lunette en de Meer nog 3 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. radication. De Nederlandse staat bezit circa 670.000 kilo aan goud. Daarmee staan we op de tiende plek in de wereld. Met de huidige prijs van 43.000 euro per kilo... is onze goudvoorraad bijna 30 miljard euro waard. We doen niets met het goud en we hebben er ook niets aan. Het kost alleen maar geld voor de opslag. Landgenoten, we hebben een staatsschuld van meer dan 400 miljard euro. En we moeten binnenkort weer extra bezuinigen. De goudprijs is de afgelopen 10 jaren zo zwaar gestegen dat ik zeg... Nu is de tijd. Verkoop al het goud. Gebruik de helft 15 miljard om de staatsschuld af te lossen... en de andere 15 miljard om minder te bezuinigen. Oh ja, voor al die mensen die denken dat goud nodig is om de euro te dekken... dat is al lang achterhaald. dat zult u zo meteen horen. Dus mijn vraag aan u is simpel. Moet de Nederlandse regering onze goudvoorraad verkopen? En als u nee zegt, waarom niet? Bel 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntr.nl... en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Primtime. We staan op de stoep bij de Nederlandse Bank in Amsterdam... waar 10% van onze goudvoorraad in de kluizen ligt. We hebben de Nederlandse Bank gevraagd om mee te doen. Ze zeiden, Prim, je mag wel op onze stoep staan... maar meepraten doen we niet. Dus gelukkig hebben we Elmer Hogevorst. Elmer, goeiemorgen. Ja. Um, waar ligt de rest van ons goud? De, de rest ligt in, in Ottawa, in, in New York en in Engeland. En moeten we dan betalen dat de, uh, die bank... Bij, bij wie ligt het in Ottawa? Uh, dan weet ik niet precies waar het ligt. Maar uh, bij wie? Is het bij een bank? Is het bij de Canadese overheid? Ja, dat zal ongetwijfeld bij centrale banken ondergebracht zijn. Uh, ik, ik, weet, ik weet niet precies Scholtank, waar het ligt. Weet jij dat, waar het schoot, nee, schoot ligt? Nou, ik, ik heb begrepen dat in New York, bij de Federal Reserve in New York... Ja. Ons, ons schoot gewoon daar ligt opgeslagen. Ja. En dan moeten wij betalen om, ze, voor de verzorging van het schoot? Nu nou je ja. ja, dat zo zegt, stel ik me zo voor dat er mannetjes en vrouwtjes zijn die, die het goud poetsen. Maar ik denk dat dat reuze mee Nee, maar het zit in een kluis. moet het de klaar, worden. moet worden. die moet afslagkosten betalen. Ja, maar, we hebben geprobeerd die 7-8 te halen. Dat ja. konden we niet vinden. Nee. Ik weet niet of dat de belangrijkste kosten zijn, zeg ik nou. Uh, maar het kost ons wel geld. Het kost, het kost geld. Maar uh, als je aandelen aanhoudt, kost dat ook geld, of als je transacties uitvoert. Dus. Oké. Okay. Elmer Hogevoort, je hebt het boek geschreven... Geld, goud en zilver vorig jaar, verleden heden. Een handleiding voor de toekomst. Waarom is gold, hoe is het gekomen dat goud gekoppeld werd aan geld? Hoe is het gekomen? Ja. Uh, oorspronkelijk uh, omdat uh, men toch een bepaald fundament uh, zocht... Voor, uh, voor ons geldstelsel, dat we, dat we niet onbeperkt geld bij konden drukken. Ja. En uh, uh, ja, als je kijkt naar de geschiedenis teruggaat... Uh, ja. dan zie je dat dat echt uh, duizenden jaren uh, teruggaat. En uh, in de afgelopen nou, paar honderd jaar uh, is het eigenlijk steeds zo geweest... dat, uh, dat goud gekoppeld was, of geld gekoppeld was aan goud. En ja, want het begon met die gouden munten vroeger. Hè? Dus als een, een, een staat ergens, Poltang, ja. uh, in de middeleeuwen of daarvoor in Persie al... dan had je gouden munten. Dus het maakte niet uit wie het uitgaf dat het gewicht van goud was de waarde. Ja, en dat is ook het belangrijkste van goud. Het geeft vertrouwen dat het, uh, dat het wat waard is en dat het daarmee betaald kan worden. Want daar, geld is niks anders dan vertrouwen. Als jij okay. maar gelooft dat het 25 euro is, dan is het 25 euro. Ja, Riemi Rutte vraagt. Hij wil uitleggen waarom niet meer de voorraad goud gekoppeld is aan het uitgeven van geld. Luisteraars, u gaat nu een college krijgen in de Bretton Woods conferentie van econoom Paul Tang. Vroeger was het zo dat de Amerikaanse dollar... gekoppeld was aan goud... Ja. En, en alle munten waren dus gekoppeld aan de Amerikaanse dollar... na de Tweede Wereldoorlog. En toen kwam de Bretton Woods-conferentie. Wat werd toen besloten, Paul? nou ja me, me, Zoals je, je helemaal goed zegt, uh, de wisselkoersen waren vast. Het is ja. een beetje zoals we nu in, in de euro hebben. Hè, ja. Dus geen verschil meer tussen Duitsland, Nederland en Portugal. Dat was uh, wereldwijd. En dat, was, dat systeem was niet langer vol te houden. Want dat leidde tot verschillen. Een beetje zoals, men nu, zoals je nu ziet wat, dat er verschillen zijn in de euro... en dat dat problemen geeft. Dat was ook het probleem bij, uh, bij het systeem van Bretton Woods. Ja, en toen werd besloten door de Amerikanen dat de dollar niet meer gekoppeld werd... aan de waarde van goud. Ja. En kan je zeggen dat sindsdien Elmer Hogevorst de waarde van geld en goud uit elkaar is gaan lopen. Ja, dat is absoluut een, een, een feit. Um, wij, wij maken in het boek zelf ook een onderscheid tussen prijs en waarde. Ja. Eh, want je ziet dus bijvoorbeeld uh, de geldvoorraad zie je enorm toenemen sinds 1971, sinds ja. de, die ontkoppeling is geweest. En uh, de, dus de waarde van goud zelf, uh, daarvan zeggen wij, die is eigenlijk niet zoveel veranderd. Uh, maar het is vooral uh, de prijs die is toegenomen en dat, en dat is eigenlijk weer een resultante van het feit dat we zoveel geld hebben bijgedrukt sindsdien. Ja, dus het geld wat we hebben bijgedrukt moeten we ergens parkeren en daarom koop de de mens, massaal goud nu. Ja, op, op dit moment is, is dat echt een. Nou ja, het, het is vooral een vertrouwensverhaal. Uh, en dat is eigenlijk de reden waarom uh, mensen weer naar goud toe gaan. Paul Tang is schut een beetje ja, van. Ja, nee. nee, omdat je ziet dat uh, de laatste tien jaar uh, de, de goud enorm in waarde is gestegen. Ja. Hè, maar daarvoor was het. Dat zijn allemaal. Uh, golven, uh, de meer. En je ziet, de, de, de laatste tien jaar zijn gewoon onrustig geweest. We hebben ja. het barsten van de dotcom-bubbel gehad. Een recessie daarna. En vervolgens de kredietcrisis. En dan zie je de vlucht naar goud. Ja. Goud wordt nog steeds vertrouwd. Daarom is de vlucht naar goud. Oké, okay, en wat ik dus heb, ik weet, de jaren tachtig was goud op het dieptepunt. Hadden een heleboel mensen die belegd hadden in goudelber. Die waren toen hun waarde kwijt. Ik heb, ik heb mensen die voor 100 gulden hadden gekocht. En op een gegeven moment was het nog maar 43 gulden waard of zoiets. Ja. Ja, dus goud kan ook dalen in waarde. Absoluut. Uh, dat, nou, dat is absoluut een feit. Uh, maar wij zeggen zelf ook dat dat vooral een, een, een nou, wat Paul net ook zegt, een cyclische beweging is een golfbeweging. Nou, nu zegt mijn fingersputs gevoel dat na juli dit jaar de waarde van goud zal dalen. Dus zeg, stel ik voor dat we 1 juni uh, alle goud, hoeveel is het, 670.000 uh, kilo verkopen. Is toch goed voor de Nederlandse staat, Elmer? Ja, dat is goed voor de Nederlandse staat. Uh, maar uh, tegelijkertijd denk ik uh, ook weer niet. Uh, ik zou het een hele slechte beslissing uh, vinden. Waarom? Uh, nou, ik kan me best voorstellen dat het na juni wat, wat gaat dalen. Maar, uh, nou ja, wij hebben in ons boek ook wat scenario's beschreven... en ook naar de historie gekeken en aangegeven waarom wij denken... dat goud nog veel en veel hoger gaat. Ja, maar nu, we, we moeten bezuinigen, man. Paul Tang, je bent uh, Tweede Kamerlid geweest voor de PvdA. Uh, we moeten bezuinigen. De staatsschuld moet worden afgelost. 400 miljard. Als ik alleen maar 30 miljard zou betalen aan de staatsschuld... betalen we veel minder rente. Hebben we meer geld om hier te besteden. Ja, maar het goud is van de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank heeft dat ook nodig. Zelfs dat. De Waarvoor? De omdat ze een, een bank zijn en ook buffers moeten aanhouden. We zitten in de euro, we hebben geen Nederlandse schuldens meer. <laughs> nee, maar je moet, wel, als bank, uh, moet je wel buffers aanhouden. Dat geldt voor alle centrale banken. Het is wat dat betreft gewoon een bank. En je kan dus niet zomaar het goud weghalen en, en, en aan de Rode staat geven. Omdat dan uh, de, bank, uh, de, de centrale bank ook wankel kan gaan worden. We, hebben al, we hebben al genoeg wankele banken. Uh, deze bank wil je zeker niet wankel. Maar wacht even. Ik krijg hier, er is hier een, een mail ja. van een luisteraar, wil je die even voorleest en antwoorden? Want daar snap ik echt niets van. Chanti schrijft dit. Goedemorgen. Vraag mij, uh, ECB heeft goud als reserve op de eerste regel staan. Er wordt noodbenen elk kwartaal de huidige marktwaarde aangegeven. Uh, de laatste elf jaar is er geen vehikel dan goud wat een performance van 17% per jaar doet. Ja, ik bedoel eigenlijk dat de waarde van de bund daalt met 17% per jaar. Nou, de beste manier om je niet te laten scheren door politiek en financiële industrie is fysiek goud kopen. En dit is een beetje het idee dat het maar volgens mij dat het doorgaat. Ja. Dat goud meer en meer waard wordt. Elmer zegt, dat ik ben wel benieuwd waarom hij dat zegt. Ik deel jouw gevoel dat dit natuurlijk, als we weer wat financiële rust krijgen... dus rust op die markten, uh, dat goud uh, weer een prijs zal gaan dalen. Dat mag ik hopen. Ja, maar waarom denk je dat goud nog zal gaan stegen? Um, nou, kijk, heel veel mensen, als je met mensen over goud praat... zeggen ze, goud is duur. En uh, de reden die daar dan uh, voor gegeven wordt, is puur de prijs. Omdat de prijs hoger is dan bijvoorbeeld in 1980. Ja. Maar wat wij zeggen, haal nou eens... Uh, de inflatie. Of beter gezegd nog alle bijgedrukte geld. Elimineer dat nou eens uit die prijs. En dan kom je tot de conclusie dat we nog veel lager staan dan in 1980. Ja. En dat er dus nog heel veel stijgingspotentie is. Het nee, nee. okay. is toch wel zo dat goud uh, een hoger rendement heeft gehad... dan bijvoorbeeld uh, de index van de Dow Jones. <lacht> uh, dus uh, in die zin is goud de afgelopen jaren een, een goede belegging geweest. En echt duurder geworden. Alleen wat je ziet is dat mensen in zekere zin kortzichtig zijn. Het zijn uiteindelijk golven. He, dus het gaat wat, wat, wat jij zegt Prem, het gaat een keer omlaag. Ja, en dan zei ik, als we nu nog Oké, luisteraars, we gaan het volgende doen. We hebben nu een beetje uitgelegd waarom goud wel of niet nodig is. Beppi, onze vaste, die wist weer een fantastische chagrijnige. Belachelijk om alle goud te verkopen. Vergoot die gouden tanden maar. Geef dat geld aan de mensen in de vogelaarwijken of bejaarden... die niet geholpen kunnen worden. Maar luisteraars, even serieus. Moeten we dat goud nou verkopen? Belt u met 0800 1121. Mail naar printtimeapenstaartntr.nl. En de tweets kunnen naar Hekje, Time, Radio 1. Ja, Oké, okay, goedemorgen Erwin. Goedemorgen, Prem. Zeg het maar. De eer dat ik je aan de lijn heb. Ik denk dat de prijs van het goud, ik denk het niet alleen. De prijs van het goud wordt kunstmatig hoog gehouden. 20% van het goud maximaal, dat is boven de grond, die andere 80% ligt onder de grond in Afrika. Dat halen wij daar, alles wat de prijs. Lag. En in Suriname dat ook, daar hebben ze ook veel goud. En de rest van Zuid-Amerika. De ja. Wat ja, denk ja, jij? Verkoop af niet, er Erwin. Verkopen die troep, net als jouw vingerspitsen gevoel. Dat kan zomaar naar boven komen, die 80 Dan is het niks meer waard. Oké, okay, dankjewel Erwin. Uh, Paul, je wilde wat vragen, hè net. Want... Ja, nee, ik, ik zit me af te vragen waarom, uh, waarom je, hoe je corrigeert. Ik denk eerlijk gezegd dat het rendement nogmaals, ik wil, uh, van goud de afgelopen jaren hoog is geweest. dan die is het toch gewoon duurder geworden? Ja, het is absoluut duurder geworden. Okay. Maar ik, wat ik alleen zeg, en dat is altijd het, het lastige. We hebben het over prijs. en uh, We vergelijken de huidige prijs met de prijs van... van van 30 jaar geleden, maar dat je koopt nu voor dezelfde euro of gulden of he, wat of dollar koop je niet meer wat je uh, wat je in 1980 te ja, Dus als ik dat in wel. 1980 goud had gekocht voor die prijs en ik zou nu goud uh, verkopen dan zou ik eigenlijk verlies leden, nee. want het zegt het is minder qua, qua, prijs, qua koopkracht. Nou, dat, dat is het mooie verschil. Je zegt het, denk ik, goed qua prijs. Uh, heb, je, heb je gelijk? Uh, uh, qua prijs uh, ben je erop vooruit gegaan. Maar qua waarde heb je erop verloren. Ja, qua koopkracht, zeg maar. Ja, qua koopkracht. Ja. Oké, okay, dus de koopkracht, Paul, daar gaat het om. Uh, nu is mijn vraag, uh, Elmer en uh, Paul. Paul, even simpel. Waarom kan ik niet de helft van ons goud verkopen? Nee, dat kan ook wel. Maar je, je kan het niet gebruiken voor het aflossen van de staatsgoud. Waarom niet? Omdat die bank... stevig. Je wilt toch niet de centrale bank ook nog wankel maken? Hoeveel wankelen bank hebben we nou? Europa, de we ons de zorgen, bank... We maken ons wel. zorgen dat landen omvallen. We maken ons zorgen dat banken omvallen. Dan kan je toch niet zomaar ook maar, nog eens de Nederlandse bank Maar leg me daaruit wat die 670.000 kilo goud betekent... voor de Nederlandse bank. Nee, op zich ben ik het een met je eens... dat de Nederlandse bank een deel zou kunnen, kopen, uh, zou kunnen verkopen. Omdat, de, omdat ze eigenlijk vasthouden aan de fictie dat we ooit geld in goud en omgekeerd uh, kunnen omzetten. Ja. Dat, gaan we, dat gaan we niet meer doen, dat is verleden tijd. Dus, dus ja. in die zin ben ik volledig met je Eens verkoop dat goud. Maar kopen er andere bezittingen voor terug, aandelen, oh, obligaties. Dus, dus wat jij zegt is, je, de, de dekking... Maar, maar, maar moet Nederland nog dekking hebben voor de euro? Dat doet toch de Europese Centrale ja, Bank? Ja, maar de Europese Centrale Bank is weer afhankelijk van die andere centrale banken. Dus daar, dat, dat, dat is met elkaar verbonden. En nu is het, dan ben ik de draad helemaal kwijt. Ik dacht oh, dat, dat die, uh, de Grieken. Dat, dat, dat, ja. Hebben de Grieken nog goud in hun centrale bank? Broer. Ik neem aan dat hun centrale bank nog goud heeft. Ja, ja, Albert. ja, ze hebben allemaal wel dat goud. Maar waarom hebben die centrale banken nog goud? Nou, ik, ik zal je vertellen, want ook even op Paul inhakend. Ja. Um, uh, het is zo, als je, als je ziet dat uh, iedere 30, 40 jaar verandert ons monetaire uh, systeem. Verandert er iets in. En um, uh, Paul denkt dat, dat goud niet meer in het, uh, in het financiële systeem terechtkomt. Ik denk zelf dat de okay. kans heel groot is dat die crisis zo groot is. Straks, zo, ja. want die wordt nog veel groter. Je bent gewoon een doemdenker. Ik ben joh. geen doemdenker. Maar ik denk dat we straks oh, een keer om tafel zitten uh, bij een grote crisis à la Bretton Woods. En dan zal je zien dat goud weer een hele voorname maar rol even, gaat. Denk, uh, denk, denk, denk je dat de dollar veiliger is dan goud of denk je dat goud veiliger is dan de dollar? Haha. Ik, ik denk dat, uh, dat goud veiliger is dan de dollar. Dat betekent, dat betekent dus dat wij jij de situatie kan voorstellen dat we de dollar niet meer accepteren als betaalmiddel, als geld. Dat is echt een, dat is de, dan hebben we een kernexplosie in onze, in onze ja, economie. Financiële ja, stelsel. Ja. Ja. Ja. Voor de, voor de ik, duidelijkheid, laat me dit even toelichten, ja. Elmer. De dollar is de wereldmunt uh, geworden... na de Tweede Wereldoorlog... en met de expansie van de Verenigde Staten. Daar wordt olie in afgehandeld, allerlei zaken. En de dollar is eigenlijk de smeerolie... van de wereldmonetaire uh, uh, financiële handeling. En wat Paul Tang nu zegt, is dat als Elmer voor zegt... dat hij meer geloofd heeft in goud dan in de dollar. En hij kan zien dat de dollar die als verliest, dan zijn we in de wereld helemaal van slag. Elmer. Ja, nou, absoluut. Maar kijk, de helft van ons boek bestaat ook uit een historische bespiegeling. Ja, en, het en... boek Geld, Goot en Zilver van Erik Bekking, Elmer Hoogervond. Ja, ja. ja, dankjewel. <laughs> maar dat, nee, maar daar, um, uh, daar, daar kun je dus ook heel veel van leren, gewoon, van de geschiedenis. Want wij, wij denken dat deze, uh, deze situatie op dit moment hè, dat, dat die uniek is, maar die is niet uniek. Het is zo vaak gebeurd. En sterker nog, ieder, hè, dat noemen wij het, het fiat uh, geldstelsel. Ja. Uh, hè, dus een, een geldstelsel wat niet op de een of manier ergens door gedekt is, ja. uh, uh, geen enkel systeem, wat dat betreft, heeft het in de geschiedenis over, uh, overleefd. Maar geld dus, is toch een kwestie van vertrouwen? Ja, dan? dat denk ik ook. Uh, bedoel, uh, in de feit, nogmaals, wij kunnen niet zonder dollar, net zoals we uiteindelijk ook niet zonder de euro uh, kunnen... Maar we kunnen dus wel zonder het groot. En nou, we kunnen wel zonder het goud. Kijk, op het moment dat wij goud nodig hebben, dan, dan, dan zijn we al in, in grote, grote problemen. Dan helpt dat beetje goud ook niet meer. Oké, okay, zeg maar. als we dan 76.000 kilo goud verkopen voor 43.000 euro per kilo, dan hebben we ongeveer een 30 miljard. Dan stel ik voor dat we dan voor 20 miljard dollars kopen. En dan kunnen we voor 10 miljard de staatsschuld aflossen. Dus luisteraars, ik verander mijn stelling een beetje. Paul Tan heeft invloed op mij toen u nog actief politicus was minder. Maar ik stel voor dat we niet alle goud verkopen, maar we verkopen 40% van het goud. Ja, nogmaals, ik, uh, ik vind het geen goede stelling. Sterker nog, uh, uh, ik, ik ga ervan uit dat er een moment komt... dat goud weer terug gaat komen, uh, linksom of rechtsom... in ons monetaire stelsel. En, en sterker nog, ik zou er dus voor willen pleiten om meer goud bij te kopen. Oké, okay, ja. we gaan zo een heleboel tweets en uh, dingen zijn naar de bellen gaan... maar ik begin uh, Paul Tang alvast te bedanken... Ja. want hij moet zo meteen weg. Tijdens de uitzending, zo kan Fijn. ik je niet groeten. Dankjewel dat je er was. Fijn. Goedemorgen, Dries. Dries... Ik weet niet op welke lijn Dries Bart en Rien zijn driftig aan het zoeken. Volgens mij zijn we 3 kwijt. Kijk naar Rien. Ja, we zijn... Nee? Ja, we zijn er iets kwijt. Goed, uh, doe maar iets is. Goudwaarde is niets meer dan een afspraak. Nationaliseer geldcreatie en circuleer het geld renteloos. Edwin, volgens mij moet je verkopen als de prijs hoog is. Robert, het is een legitieme vraag en niet gemakkelijk te beantwoorden. Persoonlijk denk ik niet dat het handig is om alles te verkopen. Het zal goed zijn voor de prijsvorming. Uh, uh, Elmer Hogevorst, als we nu dat goud massaal zouden verkopen... wat gebeurt met de goudprijs? Nou nee, dat hangt er een beetje vanaf. Uh, want, want kijk, ik denk dat ze dat niet massaal op de markt zullen dumpen. Uh, als ze dat al zouden doen, dan zullen ze dat heel gefaseerd doen... waardoor mm -hmm. je er niet zoveel van merkt. En daarnaast zou het ook nog eens mogelijk kunnen zijn... dat dat gewoon tussen overheden of tussen banken, centrale banken onderling uh, geregeld wordt. Want er zijn op dit moment ook heel veel landen die gewoon goud kopen. Hè? Rusland, China, er wordt heel veel goud gekocht. Ja, dus maar er hebben zouden... heel veel geld over. Rusland vanwege de olie en gas. En die moeten iets doen bij dat geld. En in, pla in plaats dat ze alleen dollars of Euro's kochten vroeger China, kopen ze nu goud. Omdat ze niet te afhankelijk willen worden van de euro's en de dollars. En de dollars, ja, dat klopt. Nou, dus... Oké. Okay. Dries, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen, Brem. Hoor je me nou? Ja, ik hoor je nu wel. Ga je gang. Oké, ah, oké. Okay, okay. uh, ja, ik had eigenlijk een paar dingen. Ik weet wel, vroeger uh, de zeemannen... die hadden allemaal van die grote gouden oorbellen... en dat ja. was om, te, om ze te verkopen en geld van te maken... Ja. als ze bijvoorbeeld schipbreuk leden. Nou heb ik toevallig kennis in mijn, uh, uh, mijn kenniskring die dus gewoon eigenlijk financieel zo moeilijk zitten... dat ze zelfs hun oude trouwring verkopen. Ja. En daar is gewoon ook geld van te maken. En ik vind het eigenlijk wel goed als je het goud zou verkopen... en om daar geld van te maken... Fedeke, eh, Dries, ik dankjewel. Is... Ik wist al toen je begon te praten, dit is een intelligente man. <laughs> dus uh, dat blijkt ook weer. Hartstikke bedankt voor de bellen. Elmer, even twee vragen. Uh, Bordmobielvracht is gewoon niet dezelfde bubbel als de huizenmarkt. Het is toch ook wat de gek ervoor geeft? Ja, het is wat de gek ervoor geeft. Maar het is nog niet uh, de, de bubbel. Ik hou veel lezingen en dan vraag ik vaak uh, aan mensen in de zaal van, goh, wie heeft er hier goud? Ja. En um, dan gaan er uh, nou, hooguit een paar handen gaan er omhoog. En meestal zijn het dan ook nog eens mensen die al zonder meer geïnteresseerd zijn in goud, dus ja. die het dan al gekocht hebben. Dus um, ja, het is pas een bubbel als iedereen het erover heeft. De man op de straat, als je in de taxi stapt en de taxichauffeur begint tegenover, tegen jou te praten: heb jij een maar, gouden maar, munt? Maar, maar, we hadden net zo goed vibratoren of sigaretten kunnen nemen als vluchtmiddel. Ja, nou, dat, dat lijkt me ook een hele, heel mooi onderwerp om daarin te zitten. Nee, leveren. maar ik, ik probeer te symboliseren. Kijk, ja. uit het verleden hebben we dat goud gebruikt al om munten te slaan en elkaar te betalen... Ja. en in en, en, en het wilde westen werden met golden nuggets betaald en zo. Dus uh, goud heeft, is, is toch meer emotie en historie dan daadwerkelijk waarde... Uh, er zit heel veel emotie aan vast, ja, absoluut. Maar het uh, wordt het, uh, het zo'n paar keer gevallen. Het gaat, het ge gaat over vertrouwen. Ja. En het mooie is dat uh, van goud, dat dat vertrouwen niet zo snel uh, verloren zal gaan. Uh, want je kunt zeggen, ja, wie accepteert dat nog? Maar ja, het wordt al 6000 jaar geaccepteerd. En we willen dat al. Iedereen wil al 6000 jaar willen we goud hebben. Ja. Uh, en en uh, bij, maar, maar, bij, bij maar, briefpapier of bij, ja. bij, uh, bij geld, uh, dat, is, dat is niks anders dan papier met wat ja. inkt erop. En, en daar is het vertrouwen al heel vaak van verloren gegaan. Oké, okay, maar als ik nu zo zal zeggen, kijk, we hebben dat goud. Stel dat we nu eind mei verkopen... vriend Mark geeft opdracht met Jan Keesje... die twee zitten en die zeggen... verkopen de Handen Bruin 1. Gaat daadwerkelijk iets doen? Dan kunnen we toch wachten tot de goudprijs dropt... en dan koop je het weer terug. Maar dan hebben we want het gaat me erom, we hebben nu een tekort. We moeten 15 miljard bezuinigen. Mm -hmm. We gaan weer iedereen de broekrie moeten aantrekken... en een heleboel van die bezuinigingen zijn goed... en we hebben een staatsschuld van 400 miljard. Dan denk ik, als je dat goud nu verkoopt... dan heb je tenminste even adem om, om, om, om weer kracht te krijgen. Ja, maar weet je, weet je wat ik ook het nadeel daarvan vind, Prem? Dat is, dat is toch ook een beetje, ja, bijna een soort moral hazard. Uh, kijk, de politici zijn uitstekend in staat om ons geld uit te geven. Andermans geld uit te geven. Op het moment dat we denken dat dat, dat dat goed is, maar op het moment dat we moeten gaan bezuinigen, dan, dan ontvluchten we dat en dan verkopen we de kroonjuwelen. Ja, ik, ik, ik nogmaals, ik, ook een stukje verantwoordelijkheid vanuit de Tweede Kamer, vanuit de politici, zou ik zeer welkom vinden. Oké, okay, maar Elmer, als wij nu zouden zeggen... We, uh, is schout nog langer nodig als dekking. Hè, dat, uh, uh, vind jij het nog steeds nodig? Um, ik denk dat we zullen gaan zien dat men he, de, in de wereld het nodig vindt. I, het kan best ook iets anders zijn. Ik, ik denk dat het geldsysteem best door iets anders gedekt kan zijn. Ook een, goed, een goed wat schaars is. Daar ja. gaat het uit. Wat we niet bij kunnen drukken. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Oké, okay, ik begin het nu te snappen. Dus Goot, daar is een van de bellers van in het begin. Die zegt, ja, dat zit in de grond 80 procent. Maar je moet het winnen. Je kan het niet bij drukken. En geld kan je die pers laten rollen. Ja, absoluut. Onbeperkt. En daar zit het, zeg maar, gevaar. Ja. Oké, okay. zou het weer tijd worden als we de euro willen redden? Als we nou de euro zouden koppelen aan goud? Zoals in de tijd de dollar gekoppeld was uh, uh, uh, na de conferentie van Bretton Woods. Zou het wat zijn om dat te doen voor de euro? Dat zou een mogelijkheid zijn, maar ik, wat de politici dan waarschijnlijk zullen willen... is dat, uh, dat de prijs dan nog flink omhoog gaat... omdat er, uh, uh, omdat er zoveel geld staat tegenover de hoeveelheid goud... Uh, dat, dat om daar een goede verhouding in te krijgen... denk ik dat het essentieel is dat die goudprijs nog veel verder omhoog gaat. Eh, Henk zegt dat er nog steeds zo is dat 10% van de reële waarde... moet gedekt worden door goud en aandelen en buitenlands. Klopt dat? Dat, dat, dat, dat de centrale bank nog steeds uh, een deel van onze geldvoorraad gedekt moet worden. Ja, ze houden altijd reserves aan en, en, en het is ook vaak zo dat, dat als er nieuwe dollars worden aangemaakt dat daar bijvoorbeeld weer euro's tegenover staan of andere valuta. Dus in die zin wordt er altijd wel gezorgd voor een bepaald stuk dekking, uh, maar dat, dat die dekking waar, die ze dan kiezen dat is iets wat ze, uh, ook uh, onbeperkt aangemaakt kan worden. Ja, want het grappige is dus wel dat de dollar, wat je net zegt hè, dat is de wereldmunt en dan zie je steeds, daar wil China ervan af of daar wil Irak of Libië ja. zeggen van, ik wil niet meer dat er in dollars worden uh, Ja, Maar ja. de dollar is toch steeds de dominante geldmachine uh, in de wereld. Ja, dat is ook zo. Ik denk dat als er uh, valuta, uh, valuta's om gaan vallen... dat waarschijnlijk die, uh, de, de euro en andere valuta's eerder gaan dan de dollar. Omdat de dollar, dollar is de reservevaluta en die zal denk ik als laatste gaan. Oké, okay, uh, twee vragen nog. Uh, als, als, als het vertrouwen in goud weggaat... zit je met hetzelfde probleem. Ja, maar ja, goed, de vraag is, uh, gaat dat gebeuren? Uh, kijk nogmaals, uh, al 6000 jaar uh, is goud, uh, wordt goud vertrouwd door de mensen op aarde. Uh, dus ja, wat zou nu de aanleiding ervoor zijn dat we dat vertrouwen ineens kwijt zouden? Nou, Rien zit te brullen, uh, uh, die doet de regie ook vandaag. Hij zegt, Rien Aansman, redacteur, die zegt van ja, maar het is ook maar net als Ezer. Het is eigenlijk niets. Het is een, een emotionele historische waarde. Ja, dat, dat, nou, dat ben ik ook helemaal met je eens. Het is in feite ook niets. Maar het bizarre is dat dat vertrouwen dus al zo lang bestaat. En uh, ja, ik, ik zie dat dus ook niet veranderen. Uh, sterker nog, je ziet dat iedereen wil goud hebben. Ja, de, de bedrijven die allemaal goud opkopen... die ja. springen nu uh, als paddenstoelen uit de grond. Goud ja. Goudopkoop is heel erg uh, in nu. Ja. Dus uh, uh, wat dat, ik denk... dat is eerder een contra-indicator, zeg ik altijd. Dat, dat geeft eerder juist aan dat als er zo massaal opgekocht wordt... dat, dat de prijs wat dat betreft nog veel en veel hoger gaat. En ik, een tip misschien voor de luisteraars, mensen die in nood zitten... en die misschien wat kwijt willen raken, laat je goed informeren. Want ik weet dat er heel veel van die opkopers echt bizarre prijzen laten betalen. Mijn conclusie is groot, dus niet verkopen? Mijn conclusie is in ieder geval niet verkopen. Luisteraars, ik dacht eerst dat ik slim was... maar Elmer Hogevors heeft me aan het twijfel gebracht. Zeker afgestudeerd aan de Vrije Universiteit. Ja, hè? net als jij. Paul. Ja, goede universiteit met goede denker. Ik dank je hartelijk en Paul Tange, Alle mensen die hebben gebeld en gemaild en getweet. En vooral de Nederlandse belastingbetalers... de cofinanciers van de publieke omroep bedankt. Redactie Arnold Tankus, Rien Ars, die ook regie deed en Fatima Baja. Productie Hans Twint en Momo Saru de Duisterpoot die alles kan. Techniek logistiek en Transport Bart Daatselaar, Eindredactie Primera de Kijou. Na de ster Felix Mudders met de en morgen om half elf zijn we er weer. Tot morgen, nummerste, dag.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 Regio Bank. De problemen rondom de OV-chipkaart reizen de pan uit. Prijsverhogingen en het afsluiten van abonnementen drijven ouders tot wanhoop. Met als gevolg dat sommige kinderen niet eens meer de school kunnen bereiken. Vanavond in Radar, half negen, bij de Tros, op Nederland 1.